Dit is door Negens met het NOS-journaal. In Canada zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang... omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen... op de route van New York naar Toronto. Ook zijn ze schuldig bevonden aan deelname aan een terroristische organisatie. De veroordeelden zijn een Tunesier van 32... en een man van 37 die is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten. De samenswering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. Hij bouwde een vriendschap op met de twee... Volgens de rechter speelde bij de hoogte van de straf mee dat de mannen geen berouw toonden over hun plannen. Het Gouden Penseel, de prijs voor het kinderboek met de beste illustraties, is dit jaar toegekend aan Alice Hoogstad. Ze kreeg in het Rijksmuseum in Amsterdam de prijs uitgereikt voor haar tekeningen in Monsterboek. Een prentenboek waarin een meisje met krijtjes door een zwart-witte stad loopt. In kleur tekent ze wonderlijke monsters die één voor één tot leven komen en in de stad een chaos veroorzaken. Het gulden palet, de bekroning voor het werk van een buitenlandse illustrator, gaat naar de Fransman Marc Boutavant voor zijn tekeningen in Is er dan niemand boos? van Toontellige, die korte verhaaltjes schreef over dieren in een bos. Twente is uitgeschakeld in de KVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van FC Groningen. Zondag topklassers Koninklijke HFC en HBS verraste clubs uit de Jupiler League. HFC won met 3-2 van FC Eindhoven en HBS versloeg FC Os met 4-1. En Tom Dumoulin heeft geen podiumplaats behaald op het WK tijdrijden in het Amerikaanse Richmond. De Limburger eindigde als vijfde. Het goud was voor de Rus Vasil Krijenka... De 27-jarige Witrus werd op een verrassend podium geflankeerd door Adriano Malori en Jerome Koppel. Het weer vrijwel overal is het droog. Vannacht volgt meer bewolking dan trekt morgen een regengebied over. Morgenavond wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Dit was het.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 Hartelijk welkom bij Peaceful Radio Show 1113 hier op CWM Zonvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor dit muziekprogramma. We gaan er eens even weer stevig tegenaan. 30 werkjes liggen er voor je klaar. Geen nieuwe werkjes in deze aflevering, maar dat in het niet. We hebben zoveel nieuwe werken binnengekregen. Dus daar zijn we allemaal nog mee bezig om dat uh, succesiefelijk een beetje weg te werken. We beginnen in ieder geval met Deep Blue 2 van Hendrik Koits en van het label Phoenix Muziek. Veel luisterplezier. Yo le canto esta canción Lopen We verliezen Bye.